11 uur remonsereen met het NMS-journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën krijgt van de Tweede Kamer... meer tijd om alle feiten over de fraude met toeslagen op een rij te zetten. De Kamer vraagt nu voor 4 mei een brief van Wekers... en het debat is nu gepland na het reces op 14 mei. De Tweede Kamer wil van Wekers onder meer weten wanneer hij op de hoogte was van de fraude met huur- en zorgtoeslagen door Bulgaarse bendes. Volgens ambtenaren jokte Wekers in de Kamer toen hij zei dat hij niet van de fraude wist. Naar eigen zeggen hoorde de staatssecretaris pas vorige week van de zaak toen de verslaggever van het T-programma Brandpunt hem ernaar vroeg. De nieuwe directeur van het Centraal Planbureau wordt Laura van Geest. Ze is nu nog directeur-generaal Rijksbegroting op het ministerie van Financiën. Van Geest werkte al sinds 1990 in verschillende functies op dat ministerie. Ze is de opvolger van Koen Teulings. Die is aan het einde gekomen van de zevenjarige termijn waarvoor hij is benoemd. In de gemeente Sluis is een jongen van 17 opgepakt voor het ernstig bedreigen van twee leeftijdsgenoten via sociale media. De jongen werd aan het begin van de avond aangehouden. Bij het doorzoeken van zijn huis is een computer in beslag genomen. Na Israël en Groot-Brittannië zegt nu ook de Amerikaanse regering dat Syrië chemische wapens gebruikt tegen de opstandelingen.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 In Woerden en Utrecht zijn een paar wijken getroffen door een stroomstoring. Volgens energieleverancier Stedin gaat het in Utrecht om de wijken Hooggraven en Lunetten. Deze storing treft 12.000 klanten. In Woerden is een storing in de wijken Snel en Polane. Steden heeft hier ruim 2000 klanten.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 leren van de antwoorden voor de minister. En dan het weer. Vanavond en vannacht neemt van het westen uit de bewolking toe. Tegen het ochtend valt in het westen de eerste regen. De minima liggen vannacht tussen 8 en 11 graden. Morgen regent het een flink deel van de dag en dan wordt het 9 tot 14 graden. Zaterdag valt er nog een bui, maar zondag is het overwegend droog. Dit was het NOS journaal. het Cohen.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ik word niet altijd gelukkig van de Telegraaf. Maar nu versloeg de krant de inval, onder het toeziend oog van Ivo Opstelten... van een arrestatieteam dat in Den Haag twee gevaarlijke criminelen van hun bed lichtte. Toen zij in de kraag werden gegrepen door het arrestatieteam, schrijft de krant... sprak de justitieminister ze triomfantelijk toe... Mannen, het spel is uit. Daar word ik dus diep gelukkig van. Goedenavond, welkom bij met het oog op morgen van deze donderdag. En weer was staatssecretaris Frans Wekers in de problemen. Nu vanwege hele Bulgaarse dorpen die via Nederland zorg of huursubsidie krijgen. Hij zou zich verantwoorden in de Kamer, maar dat kwam er niet van vanavond. Straks een verslag. Ook de Amerikanen weten nu eigenlijk wel zeker... dat het Assad-regime chemische wapens heeft gebruikt. Wat betekent dat allemaal? En wie was Guy Callender? En waarom was hij, klimaattechnisch gesproken, zijn tijd zo ver vooruit? Dat allemaal in dit oog. En we hebben live muziek. En ik heb een verrassing voor het koninklijk paar. Allemaal na de overzichten van nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 25 april. En dat nieuwsoverzicht moet ik even voorzetten. Een nieuw dieptepunt in de oorlog in Syrië. Volgens Amerika zijn er chemische wapens gebruikt. The Syrian regime has used chemical weapons on a small scale in Syria, specifically the chemical agent sarin. Defensieminister Hegel zegt dat het zo goed als zeker is dat het zenuwgas is gebruikt door de troepen van president Assad. Tot nu toe noemde de VS het gebruik van chemische wapens een stap te ver. President Obama has been very clear saying that uh, the use of chemical weapons in Syrië would be a red line. Grote vraag is nu of Obama gaat ingrijpen in Syrië. Minister Hegel ontwijkt de vraag vooralsnog. My role as secretary defense is to give the president options. We'll be prepared to do that. De republikeinse senator John McCain vindt dat Amerika niet moet treuzelen. De oppositie moet hulp krijgen en de VS moet de militair ingrijpen om een no-fly-zone te en de mensen in de resistentie die we trust. Wist staatssecretaris Wekers van Financiën nu wel of niet... van de toeslagenfraude door Bulgaren? De oppositie weet het niet meer. De staatssecretaris draait als een tol. Hij zegt dat hij het rapport wel niet had. Wekers zei eerder dat hij van niets wist. Maar vandaag lekte een rapport uit waaruit blijkt... dat het ministerie al een jaar wist van de fraude... Maar de staatssecretaris houdt voet bij stuk. Ik word niet van elke afzonderlijke fraude op de hoogte gesteld. Maar ik heb aangegeven dat ik graag in vervolg wat sneller hiervan op de hoogte gesteld wil worden. RTL Nieuws openbaarde niet alleen het rapport, maar ook de interne website van de Belastingdienst, waarop ambtenaren hun beklag doen. Talloze ambtenaren zeggen dat Wekers uh, systematisch signalen over fraude negeert. En er zou dus vanavond een debat komen over de kwestie... maar Wekers kreeg de feiten niet op tijd op een rij. De oppositie is woedend over de brief waarin dat staat. Een schandalige flutbrief en kennelijk wordt er een spelletje gespeeld. Of dat inderdaad zo is horen we zometeen dus van Hans Andringa in Den Haag. free shopping in Londen, s'avonds een, een diner dansant op de Theems in zo'n radarboot. Ja, de tijd dat medicijnenfabrikanten dokters daarmee konden paaien is voorbij. Maar er zijn nog steeds artsen die geld krijgen van de farmaceutische industrie. En dat maakt die artsen onbetrouwbaar, zeggen collega's. Omdat ze op een gegeven moment uh, een beeld schetsen van medicijnen wat niet klopt. Een website biedt vandaag overzicht over welke artsen bijverdienen en welke niet. Alleen artsen die geld krijgen voor onderzoeksprojecten staan niet op de site. Terwijl dat een dokter meer dan 100.000 euro kan opleveren. En daar was het nou juist voor bedoeld de grote vissen blijven als het ware gewoon buitenschot. De onderzoeksprojecten worden bijgehouden in een ander register... zegt de farmaceutische industrie. Dat die databank nauwelijks is te raadplegen door patiënten... doet niet ter zake. En er zullen altijd mensen, mensen zijn die negatief zijn over alles wat we doen. En dan de oranje gekte. Die neemt op sommige plekken onverwachte vormen aan. Bijvoorbeeld op billen. Waarom Willem-Alexander een Maxima op je bil? Ja, het gebeurt maar één keer in de zoveel tijd... dat je een nieuwe koning krijgt. Ik bedoel... Het is toch mooi om dat op je lichaam te hebben. Maar waarom moet nou dat kroontje precies boven de schaamlippen? Ik weet voor een mooie plek. Ik die actie op Facebook, gratis. Ik denk, ja, ik was de vierde, dus uh, ik mocht komen. Ga je nou op dag ook met de billen blootlopen? Ik ga op een, op een kleedje zitten. Dan mogen ze naar mijn kont komen kijken voor de kerk. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Het is inderdaad om je dood te schamen. De krant vanmorgen is gelezen door Marielle Hageman. Het voorstel om sterke wiet en harsje op de lijst met harddrugs te zetten... is niet haalbaar, schrijft de Telegraaf op basis van uitspraken van experts. Minister Opstelten wil koffieshops verbieden om cannabis te verkopen... waar meer dan 15 van de werkzame stof THC in zit... Opstelte wil dat verbod omdat nederwiet door de jaren heen veel sterker is geworden. De cannabis zou daarmee schadelijker zijn geworden voor de gezondheid. Experts zeggen dat er te weinig laboratoria voorhanden zijn om het THC-gehalte te meten. Bovendien is de bestaande meetapparatuur niet nauwkeurig genoeg. Ook dwingt het wetsvoorstel koffieshophouders in feite tot contacten met telers. En dat is officieel verboden. Volgens de Telegraaf is de Tweede Kamer inmiddels erg bezorgd over deze en nog meer hindernissen rond het wetsvoorstel van minister Opstelten. De Volkskrant schetst wat het zorgakkoord vanaf 2015 betekent voor iemand van 81 die is gestruikeld op de trap en hulp nodig heeft. Daar zijn toch instanties voor, is dan niet langer het goede antwoord. Want die instanties komen misschien nog wel, maar eerst om te vragen of de patiënt echt niet meer zelf de boodschappen kan doen, kinderen in de buurt heeft of buren die iets kunnen betekenen. Als er geen hulp in de naaste omgeving is, komen er andere vragen. Naar de hoogte van het pensioen, het saldo op de spaarrekening en wat de kinderen kunnen missen. De Volkskrant komt tot de conclusie dat zich een revolutie voltrekt... in het stelsel van langdurige zorg. Het is een principiële omkering. Hulpbehoevenden moeten niet meer in eerste instantie naar de overheid kijken... maar hun zorg zoveel mogelijk zelf gaan regelen. In het Nederlands Dagblad het treurige lot van twee Pakistaanse vrouwen... die zijn gebruikt om achter de verblijfplaats van Osama Bin Laden te komen. Twee jaar geleden werd hij doodgeschoten. De twee vrouwen werkten niets vermoedend voor een gezondheidsorganisatie die bezig was met een vaccinatiecampagne tegen hepatitis B, waarvoor ze huis aan huis moesten aankloppen. Wat de vrouwen niet wisten is dat die vaccinatiecampagne nep was. Het was een dekmantel van de Amerikaanse geheime dienst CIA, met de bedoeling DNA van Bin Laden te bemachtigen. Of dat gelukt is, is niet bekendgemaakt. Maar de vrouwen worden intussen in Pakistan als verraders gezien. Ze zijn ontslagen bij de gezondheidsorganisatie... wegens tegenwerker van het nationale belang. En het lukt hen niet om een fatsoenlijke andere baan te vinden. Trouw biedt troost aan de veelgeplaagde maker van het koningslied... John Newbank. De geschiedenis biedt hem volgens de krant een lotgenoot... Dichter P.C. Boutens werd overladen met kritiek voor zijn rijmprint die hij maakte bij het huwelijk van kromprinses Juliana en de Duitse Bernhard in 1937. Het gedicht van Boutens met de titel Een nieuwe lente op Hollands erf... werd met een illustratie van een bruidspaar in een koets uitgereikt aan elk schoolkind... als aandenken aan het huwelijk. De bezwaren liepen nogal uiteen. Kinderen zouden eruit kunnen afleiden dat baby's niet door de ooievaar worden gebracht... God kwam er niet in voor en het taalgebruik werd als te moeilijk bestempeld. Boutens pareerde de kritiek al dus trouw... door te verwijzen naar de complexiteit van de opdracht. De prent ging naar zesjarigen, maar ook naar twaalf jaar oudere gymnasiasten. Jovenk kan misschien nog wat met het advies om rustig te wachten... tot het gekarkeel voorbij is. Over twintig jaar weet niemand meer wat de kranten hebben geschreven. En voor de liefhebbers nog even die eerste regels... van het gedicht van PC Boutens keek niet door het volle zomergroen, de gele pijal van de herfst... waar straks het schone jaar in sterft. Daar viel weer, buiten elk seizoen, een nieuwe lente op Hollandse Erf. Toch wat anders dan, daar sta je dan. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. En we hebben live muziek, ik had het u beloofd. We gaan eerst luisteren en straks even met haar praten. Tessa Rose Jackson, welkom. Dankjewel. Wat, wat ga je zingen? Uh, ik ga uh, You Do zingen. Right, right, as rain, saw me say. We will wake to persons changed. Oh, changed. Oh, changed. White, white as snow left our home. made you use the time to wait You Rose Jackson, u wordt zometeen meer van haar. Geen debat dus vanavond over staatssecretaris Weker, maar Wekers. Maar of zijn positie daarmee gered is, blijft de vraag. Wekers kon vanavond de vele vragen van de Tweede Kamer... over fraude met uitkeringen en toelagen... door Bulgaarse bendes niet beantwoorden. Centraal in de hele kwestie staat de vraag of Wekers nu wist... Van die fraude, ja of nee? Hans Andriga in Den Haag, goedenavond. Goedenavond, Kees. Ja, uh, nou ja, dat antwoord had dus moeten komen van de staatssecretaris. Hij zou om zeven uur daarover de Kamer gaan informeren. En toen lag er een briefje dat hij meer tijd nodig heeft. Is dat een truc om eronder uit te draaien of wat denk je? Nou, zo wordt het uh, wel gevoeld in uh, de Kamer. Want je merkte vanavond dat die oppositiepartijen... echt getergd waren, gefrustreerd. Maar ja, ze stonden wel voor het blok natuurlijk. Want uh, zonder die brief, met uh, alle antwoorden... is het heel lastig om een uh, debat te gaan houden... en de staatssecretaris dus uh, af te rekenen... op wat hij wel of niet heeft gedaan. Ja, dus... Uh, accepteerde de oppositie het, uh, het verzoek om uitstel van de staatssecretaris? Want hij wil, hij wil gewoon meer tijd hebben om het uit te zoeken. Ja, hij zegt, uh, kijk eens, u heeft mij gevraagd om uh, informatie... en dat moet komen van uh, zeker drie verschillende ministeries... van de Belastingdienst. U vraagt naar allerlei rapporten uh, wat op welk moment bekend was... Uh, wat toen besloten is over allerlei verschillende soorten toelagen... en uh, subsidies. Het is gewoon veel te veel, het gaat mij uh, niet lukken. Dus wat dat betreft was het niet zo slim van de oppositie om zoveel informatie te vragen. Hmm. Ja, en in de ogen van die oppositiepartij ontsnapt Wekers hun vanavond. En uh, luister maar eens, het chagrijn druipt er vanavond af. Bijzonder teleurstellend dat we vandaag geen feiten hebben... en het debat met de staatssecretaris kunnen voeren. Dat lijkt me, hoe dan ook, niet ten goede komen aan zijn positie. Ik vind het onverstandig om de staatssecretaris... om zo'n flutbriefje te sturen waar niks in staat. En daarmee de facto... ...een debat vanavond uh, onmogelijk te maken. Helaas is het uh, briefje inderdaad een flipbriefje. Het is wel wonderlijk dat de staatssecretaris pas om vijf voor zeven kan melden... ...dat hij de gegevens niet boven tafel kan krijgen. Dat had hij om vijf over drie ook kunnen melden aan de Kamer. Hij kan twee weken uitstel vragen, maar die gaat zich hier verantwoorden. Want wij willen graag weten als oppositie... ...wist de staatssecretaris van deze soort fraude? Kon hij het weten? En wanneer is het hem meegedeeld? Ja. Nou ja, die ene zin, daar ging het om. Hij gaat zich verantwoorden. Dat, ja. gaat, dat gaat nu op 14 mei gebeuren, heb ik begrepen, na het mm -hmm. recess. Um, moet, moet Wekers dan bang zijn voor zijn positie? Nou, hij kan er niet helemaal uh, zeker op zijn. Want het uh, ja, dat verhaal dat nu naar buiten komt, dat, ja, dat rammelt echt. Want zijn eigen ambtenaren notabene, die normaal heel loyaal zijn... aan hun staatssecretaris en minister... Die zeggen nu dus in het openbaar dat zij uh, hebben gewaarschuwd... voor die mistoestanden, met het toekennen van die toelagen en mm. uh, uitkeringen. Niet één keer, maar meerdere keren. En de staatssecretaris heeft dus blijkbaar uh, niet... of in elk geval onvoldoende gehandeld gezien... de berichten van de laatste dagen. Mm -hmm. Maar Wekers die uh, ontkent dat. En dat is natuurlijk een veegtekend. Uh, het zit niet goed tussen die ambtenaren en uh, hun baas. En dat is één probleem voor Wekers, ja. om dat weer goed te krijgen. Ik, ho ik hoorde uh, Wekers op een gegeven moment zeggen... van ja, van die kwestie in Den Haag ben ik niet op de hoogte gesteld. Zou dat, zou dat een uitweg voor hem kunnen zijn? Hij zegt, nee, van het grote geheel wist ik wel, maar die kwestie niet. Ja, ja, dan moet je het wel op een hele speciale manier gaan draaien... om dan net dat ene punt te kunnen gebruiken... om mm. de hele kwestie, om, om ja, die, die structuurfouten in die uitkeringen... dat die veel te makkelijk gegeven wordt... en dat de Belastingdienst eh, daar pas zoveel later eh, controles op gaat uitoefenen. Dus nee, hij heeft echt wel wat uit te leggen... En uh, wel een lijn van verdediging van wekers kan zijn... is dat het uiteindelijk de Kamer zelf is geweest... die voor deze soepele toekenning heeft gepleit een aantal jaren geleden. Ja. Want toen was de kritiek, het duurt allemaal veel te lang. Mensen hebben dat geld nodig. Ja. Ja, en nu worden we geconfronteerd met de gevolgen, de ongewenste gevolgen van die versoepeling. Ja, maar goed, de, de, de grote vraag blijft dus inderdaad: wist Wekers het al eerder of niet? Um, dat wilde de oppositie weten, daarom wilden ze een debat. En daar ontstond een, een merkwaardig debatje over, zag ik, waarin de Kamervoorzitter een merkwaardige rol speelde. Hè? Ja, dat zie je niet vaak, dat de, de Kamervoorzitter een middelpunt van de belangstelling wordt. Er ontstond een beetje een, een, een vaag debatje over waar het debat van 14 mei nou nu precies over moest gaan. De oppositiepartijen die wilden heel duidelijk dat het zou gaan over de positie van staatssecretaris Wekers. Wist hij ervan? En zo ja, wanneer. Terwijl de coalitiepartijen, Partij van de Arbeid en de VVD... die zeiden aanvankelijk toch wel... nou, het moet ook gaan over hoe we de problemen in de toekomst gaan, uh, gaan oplossen. Hoe gaan we uh, voorkomen dat dit nog langer gaat voortduren? Die wilden als het ware een heel breed debat... en niet alleen toegespitst op de positie van de staatssecretaris. Nou, dat bleef een beetje hangen wat nu precies bedoeld werd. En op een gegeven moment trok de Kamervoorzitter van Miltenburg... een conclusie en die viel uit ten voordele van... De coalitiepartijen, VVD en Partij van de Arbeid, dat het dus een breed debat zou gaan worden. Mm -hmm. En toen was de maat vol voor Sibron Buma van het CDA. Meneer, meneer, meneer Buma. Ja, dat ben ik. <tie> en waarom ik toch naar de microfoon op als u dat goed vindt, is omdat ik vind dat u erg sterk, sturend in een bepaalde richting hier een debat probeert te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 een stevige beschuldiging. Ja. De Kamervoorzitter zocht naar woorden. Slikte een paar keer. Ja, ik ben eigenlijk een beetje stil over de laatste opmerking. Ik, ik heb hier als voorzitter geen enkele behoefte... om mij hier tijdens de regeling van werkzaamheden te um, verantwoorden. Maar gezien het feit dat ik daar zo nadrukkelijk om word gevraagd... het maakt mij helemaal niet uit. Of u vanavond nog wilt debatteren... of u na de, het recess wilt debatteren... en ik voel me eigenlijk... Nou,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 Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. En toen liep uh, Van Miltenburg snel de kamer uit... en uh, trok zich terug op haar eigen kamer. Tja, ik, ik hoorde bijna een, een lip trillen, Hans. Ja, en haar, haar, haar lichaamstaal op dat moment was ook van... wat gebeurt me nu? Ik weet niet wat ik moet doen. Uh, wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe ga ik deze situatie nu verder uh, uh, tot een goed einde brengen? Ja, nou ja, wat ik ook zei, zei net, van uh, haar handen gingen richting het uh, plafond. Uh, ze had de handen voor haar hals op een gegeven moment. Het was gewoon een hele vervelende situatie. Hm. Wat vervolgens ook weer bij de oppositiepartijen uh, tot de reactie leidde van... ja, zo hadden we het nou ook weer niet uh, precies bedoeld. Nee. Maar goed. Nou ja. Hoe gaat het nu verder? Uh, 14 mei dus het debat. Uh, 14 het uh, debat. Er zal ook nog wel even gepraat worden over uh, wat er nu gebeurd is... met uh, de Kamervoorzitter. Want het is niet voor niets trouwens dat zij een beetje... het middelpunt van het uh, debat wordt. Want uh, het begon meteen al in het begin. Hè, toen toen, toen maakten zij eigenlijk zonder dat de partijen in de Kamer... daarvan op de hoogte waren, een afspraak tijdens de formatie... tussen de formateurs Kamp en Bos en de Koningin. Terwijl de Kamer net had besloten van... de Koningin gaan we er niet meer bij, mee... Uh, uh, bij betrekken bij mm -hmm. die uh, formatie. Ja. Dat werd daar zeer, zeer kwalijk genomen. Om er even bij te praten. Ja. Ja. En uh, ja, je merkte ook wel dat vaak geïrriteerd wordt in de Kamer... over hoe zij de vergaderingen leidt. ze is niet altijd consequent. Soms mag je twee, drie, vier keer uh, interrumperen... en dan uh, is het plotseling weer twee keer. Dus dat leidt ook uh, tot irritaties. En vanavond was dus weer zo'n situatie. Dus ja, uh, misschien wel met enige reden... verliet uh, Van Miltenburger wat aangeslagen de vergaderzaal. Oké. Okay hans anderga dankjewel. Hier in de studio, de studio nog steeds Tessa Rose Jackson. Um, Hi. Dat klinkt enorm Engels. Is dat je echte naam? Uh, dat is mijn echte naam. En het is dus ook tegelijkertijd enorm Engels, inderdaad. How come? How come. Um, ik heb uh, Britse ouders. Aha. Ja, dus vol uh, bloedje eigenlijk. En, en um, ik begreep dat je ook al, al op vrij jonge leeftijd... Uh, in Engeland op een gerenommeerde muziekschool terecht bent gekomen. Mm -hmm. Vertel. Dat klopt. Um, ik, was, uh, ik was 15 toen ik auditie deed um, voor uh, de Brit School. Dat is uh, een uh, hele vette muziekschool in, in Engeland. Uh, en uh, Adele iedereen... heeft daar bijvoorbeeld Precies. het vak geleerd. Ja. Adele, Kate Nash, uh, Katie Melua. Kom je daar zomaar op? Nee, je moet een hele heftige auditie doen. Okay. En dat uh, was er wel echt te gek. En het was echt zo'n te gekke ervaring gestoord. Je loopt gewoon een beetje een film binnen en iedereen is gek. En draagt gekke kleren en het is echt uh, heel erg leuk. Nou, en hoe wist je op je vijftiende al zo precies wat je wilde? Um, of wist je dat al Ik wist het al vanaf mijn dertiende. Oh, okay. en toen had ik twee jaar om het te bewijzen aan mijn moeder dat ik het echt serieus meende. Hmm. Um, nee, ik weet niet. Ik wist, er ging een knop om. En vanaf dat moment wist ik muziek en muziek en alleen muziek. Ja, en uh, de, de, toen heb je uh, uitgebreid na die school uh, in Engeland getoerd, in, in pubs. Mm -hmm. Maar je bent inmiddels ook wereldberoemd in Duitsland. Daar Laat <laughs> even geluisterd. Wereldberoemd in Duitsland. the new De nieuwe ikea catalogus is daar. Wat doe je als erstes? Ja, dan zit, yes. je, zit je opeens tussen de zelfbouwkasten. Mm -hmm. ja, maar dat doe je, reclame muziek schrijven ook, hè? Uh, ja, dat is, uh, dat is mijn, mijn, mijn bijbaan. vind ik heel leuk ja. om als componist ook uh, heel veel te schrijven. Maar dit is, dit is wel interessant, want dit is natuurlijk een liedje van mij. Ja. Echt van mij, ook als, als artiest. Dat niet speciaal bijvoorbeeld geschreven? Nee, precies, dus dat gebeurt niet zo vaak. Zocht Ikea jou of heb jij het aan hun aangeboden? Nee, het was een beetje, uit, uit, uit een beetje samenwerking uh, hmm. ontstaan. Ik had het ideetje al liggen en het paste gewoon te goed bij het project om het niet te... Uh, niet toe te passen. Wat wordt je tweede liedje nu? Uh, ik ga Winter Night spelen. Graag. Tessa Rose Jackson. Come walk with <much> me, my love. We'll watch the skies above grow dark. They'll grow dark. We'll house at home staying out of the cold we'll talk we'll talk but oh and tonight won't you face your eyes you know we'll be all right this night we say, we say. glow white clouds that hover low above oh above sound of the winter song sung for this season that we love Rose Jackson met Winter Night. En het zou zomaar kunnen dat dat staat op haar nieuwe cd... Songs from the Sandbox. Dankjewel. Nadat eerder de Engelsen en de Fransen al om een VN-onderzoek hadden gevraagd... omdat ze sterke bewijzen hebben voor gebruik van chemische wapens... in Syrië heeft ook Washington vandaag laten weten... dat er in Syrië vrijwel zeker chemische wapens zijn ingezet. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Ik spreek erover met Frank van Kapper, generaal-major... buitendienst, oud militair adviseur bij de VN en senator voor de VVD. Goedenavond, meneer van Kapper. Goedenavond. En met ons correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong. Goedenavond. Hallo. Wessel, om met jou te beginnen. Hoe zeker zijn de Amerikanen nu van het gebruik van chemische wapens? In een brief heeft het Witte Huis aan twee senatoren vandaag laten weten... dat het varying degrees of confidence heeft, hè, dus wisselende graden van zekerheid heeft... Mm. dat er op beperkte schaal chemische wapens in Syrië door het uh, Assad-regime zijn gebruikt. Nou, de Fransen en de Britten, zoals je zei, die hebben dat ook al laten weten... aan, uh, aan Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN. Ja. De Britten hebben zelfs grondmonsters, uh, hebben ze ook al. Nou, Chuck Hagel, de Amerikaanse minister van Defensie, die was afgelopen dagen in Israël... Daar heeft hij ook nog eens te horen gekregen... van een hoge inlichtingendienstfunctionaris... dat er in Syrië echt chemische wapens zijn gebruikt. Maar ja, toch lijkt het Witte Huis nog steeds te twijfelen. Het Witte Huis heeft ook die grondmonsters gezien... maar twijfelt toch aan de herkomst van die grondmonsters. Dus het Witte Huis dringt er echt op aan dat er... Verschillende, uit verschillende bronnen bevestigd moet worden. Dat er inderdaad echt chemische wapens zijn gebruikt in, in een in, in aantal gevallen. He, in Aleppo, in Homs, in Damascus, ja. daar zou dat allemaal gebeurd kunnen zijn. Ja, nou, to toch leek dit mij net weer één stapje verder dan tot nu toe. Um, ja, misschien klopt. is die aarzeling ook wel ingegeven omdat uh, president Obama eerder heeft gezegd dat het gebruik van chemische wapens een rode lijn zou zijn. Ja. Wat, wat, wat zou dat betekenen voor zijn regering als die overschreden ja. is? ja, dat nou was natuurlijk heel duidelijk. Hè? Op 21 maart zei Obama: ik zal het niet Tolereren als er tegen de Syrische bevolking chemische wapens worden ingezet. He, hij sprak van een game changer he, dat dan echt de rol van Amerika gaat veranderen. He, dat er dan een rode lijn is overschreden. Maar ja, je hoort ook die formulering in die brief die Obama gebruikt: he, varying degrees of confidence, he, ja. wisselende mate van zekerheid. Nou, hieraan zie je natuurlijk heel erg duidelijk dat Obama een slag om de arm wil houden. Hij laat zich zeker niet door de Fransen, niet door de Britten. Hij laat zich door niemand opjagen. Nou, daarvoor heeft u natuurlijk twee hele belangrijke redenen. Als de Amerikanen natuurlijk hun gewicht in de strijd gaan werpen... als dit echt een gamechanger is, dan is dat natuurlijk een heel groot en behoorlijk gewicht. En Obama wil daar heel voorzichtig mee zijn. Voorzichtiger dan uh, bijvoorbeeld zijn voorganger natuurlijk. Maar er is eigenlijk nog een veel belangrijke reden. De Amerikanen zijn natuurlijk ooit ten strijde getrokken vanwege massavernietigingswapens. Nou, die ja. werden niet gevonden nee. in Irak. En dat zal Obama niet overkomen natuurlijk. Nee, um... Meneer Van Kappen, uh, stel nou dat uh, dat bewijs er komt de, de komende dagen... en dat de rode lijn dus overschreden is. Wat zijn dan eigenlijk de opties, militair gezien? Ja, de militaire opties, uh, daar moet je als laatste aan dekken. Maar je hebt natuurlijk allereerst nog de diplomatieke opties... hoewel ik daar niet zo gek veel van verwacht als er inderdaad uh, gifgas is gebruikt. Ik denk ook niet dat dat uh, bedoeld wordt met die rode lijnen. Nee, nou, nou ja, goed, je, je moet het toch altijd proberen op een andere manier op te lossen. Als je mm. namelijk de militaire opties kiest... Dan, uh, ja, dan opent zich een heel scala aan mogelijkheden. Maar het betekent in feite dat je gewoon aan oorlog trekt ja. dan. Dus, uh, als je dus die voorraden wil uitschakelen... dan heb je een hele scala aan opties. Die zal ik niet allemaal gaan opnoemen. Maar uh, eigenlijk alleen de Amerikanen hebben de middelen... Om, uh, om eventueel die voorraden uit te schakelen. Het is namelijk een, een binair gas of een binaire, een binaire stof. Het is geen gas. Maar... Over sarin hebben we het dan, hè? Ja, Sarin, en dat is, een, uh, dat is een zenuwgas. Dat uh, blokkeert dus de overdracht van, uh, van zenuwprikkels naar je spieren. En uh, nou, daar sterf je echt een afschuwelijke dood mee. En het is dus ook een verboden wapen. Het is verboden door de uh, chemische conventies, uh, verboden door chemische wapens. Ja, dus als je ja. dat gaat bombarderen, dan komt het in de lucht en dan ben je verder van huis. Ja, punt nee, 1. het is natuurlijk een oorlogsmisdrijf als je het gebruikt. Ja. Dus dat heeft ook iets te maken met die rode lijn. Maar als je het gaat bombarderen, moet je ontzettend uitkijken. Want het kan alleen. Een wapen gebruiken waarbij je hele hoge temperatuur en hele hoge druk ontwikkelt ja. want anders komt het natuurlijk op een of andere manier toch in, uh, toch in de lucht terecht en dan, ja. en dan ben je nog verder van huis. Nou is het wel ja. zo dat over het algemeen als je het sarin wil maken dan moet je twee andere componenten eerst met elkaar mengen want het punt is als je het eenmaal gemengd hebt, uh, als je eenmaal het gas hebt gemaakt dat die twee andere componenten bij elkaar te voegen dan is het een vrij instabiele stof. Instabiel, ja. De houdbaarheid is niet zo groot. Mm. Dus uh, je kan het niet in grote hoeveelheden aanmaken en dan opslaan. Je moet het dus echt uh, ter plekke bijna mengen. Ja, maar eigenlijk, want dat, dat zei de Amerikanen dan, als, als, he, als wat er dan zou moeten gebeuren is dat je dat, dat chemisch wapenarsenaal veilig zou moeten stellen. Dat kan dan dus eigenlijk alleen maar met grondtroepen lijkt me. Nou, oh, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan proberen om het uit te schakelen met een, uh, met, uh, door een bombardement. Dan moet je wel heel precies weten waar het ligt. Hmm. En uh, daar heb je dus hele goede inlichtingen voor nodig. En dat is ook de reden van de aarzeling van Obama. Het is nog maar de vraag of die inlichtingen echt helemaal 100% waterdicht zijn en of ze weten waar het allemaal ligt. Ja. Als je weet waar het ligt... Dan hebben de Amerikanen hebben daar een, een bepaald soort bom voor... waarmee je dus, uh, die voorraad zou kunnen vernietigen. Maar het blijft een hele tricky, uh, hele tricky business... want je moet natuurlijk dan wel op een gegeven moment Syrië binnenvliegen. Ja, Dat betekent dat je dus ook het luchtverdedigingssysteem van Syrië moet uitschakelen. Want je gaat je vliegers natuurlijk niet blootstellen... om die te laten rond, uh, rondvliegen als nee. het luchtverdedigingssysteem... En, en, en, en wie zou dat dan moeten doen? Ja, de Amerikanen. Maar moet dat dan onder een NAVO-vlag? Moet de Veiligheidsraad daar eerst toestemming voor geven? Nou uw correspondent gaf het al heel duidelijk aan. Obama is heel voorzichtig. Hij, uh, ik denk dat tot zijn preferente optie, en dat is natuurlijk ieders preferente optie, is dat er nu eindelijk een uitspraak komt van de Veiligheidsraad dat hiermee de grens is overschreden, dat een oorlogsmisdrijf is begaan. En ja, dan komt het zinnetje wat dan uh, heel belangrijk is, dat is dus, uh, all necessary means uh, geoorloofd zijn. Ja. Daarmee heb je dus in feite, heb je dus, heb je dus juridisch heb je de zaak afgedekt. Heb je een mandaat van de Veiligheidsraad? Het is de vraag of de, of de Russen en de Chinezen daartoe bereid zijn. Maar ja, Assad neemt wel een enorm risico. Want ook voor de Russen en Chinezen wordt het wel erg lastig om nee te blijven zeggen. Als, als er heel duidelijk een oorlogsmisdrijf wordt begaan. Ja, Maar er gaat ja, dat... in ieder geval dus nog, nog wel uh, flink wat tijd en praten overheen. voordat er dan echt iets kan gebeuren. Ja, punt één denk ik maar echt 100% zeker wil weten dat het inderdaad zo is. Want het zijn kleine hoeveelheden, wordt er over, over ja. gesproken. Het zou ja, eigenlijk er... een beetje een soort test zijn geweest, hè? Ja, zoiets. ja een beetje test. Waarom doen ze dat, hè? Het inzetten van kleine hoeveelheden zenuwgas is helemaal niet zo eenvoudig, hoor. Dus hmm. het lijkt er wel op of ze inderdaad een beetje aan het testen zijn... van hoe wordt hierop gereageerd. Er is natuurlijk ook altijd nog theoretisch de mogelijkheid... dat het dus niet het Assad-regime is... maar dat dus een aantal groeperingen van de rebellen dat spul in handen hebben gekregen... en een kleine hoeveelheid hebben gemaakt. Dat is natuurlijk theoretisch is het echt nog wel mogelijk. En ik denk dat Obama absoluut zeker wil weten dat het Assad is. Dat hij ook absoluut zeker wil weten dat het uh, inderdaad zenuwgas is. Ja, en dan, dat duurt even. En daarna kreeg je natuurlijk nog de Veiligheidsraad, die, uh, die zal zich daarover moeten uitspreken. Nou, dat is ook niet op een vrije zaterdagmiddag rond te uh, rond breien. <laughs> en dan kreeg je dus nog uh, van, dat je dan dus het hele scala aan militaire opties wat je hebt. En ik heb er maar één genoemd. Dat is het uitschakelen met een heel speciaal soort bom. Ja. Maar je kan het natuurlijk ook nog uitschakelen met een, uh, met een special forces operation. Er ja. uh, zijn nog wel wat andere mogelijkheden. Maar het punt is dat, wat je, hoe, je, hoe je het ook draait of keert, Als je kiest voor de militaire optie, dan krijg je... Een een enorme escalatie van het hele conflict. Ja. En dat, uh, ja, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Aan de andere kant, als er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt... en dat bewijs wordt geleverd, ja, dan, dan kan je niet langs de kant blijven staan. Nee. Uh, Wessel, uh, tot slot, hoe, hoe, hoe groot wordt de druk, denk je, op uh, Obama? Ik begreep dat iemand als John McCain, de voormalige republikeinse presidentskandidaat... Al, al gezegd heeft, nu moeten we ingrijpen. Nou, aan hem was ook die brief gericht hè, aan John McCain... en die heeft ook meteen heel duidelijk gereageerd. Die wil eigenlijk dat er uh, op korte termijn dat er twee dingen gaan gebeuren. Dat er een no-fly-zone wordt ingesteld boven Syrië... en dat uh, Amerika wapens gaat leveren aan dat verzet. Dat eist die, Hij zegt, dat doe ik al twee jaar, daar vraag ik al twee jaar om. En dat hebben natuurlijk ook Hillary Clinton... toen ze nog minister van Buitenlandse Zaken was. En ook Panetta, de voorganger van Hegel... heeft daar natuurlijk ook al op aangedrongen bij Obama. Dus die druk inderdaad wordt wel, uh, wordt wel steeds groter... Maar je ziet tegelijkertijd ook John McCain, hij reageert vandaag ook alweer heel negatief eigenlijk op die brief. Hè. Met name natuurlijk die formulering van die varying degrees of confidence, zegt hij. Ja, daarmee uh, ja, uh, houdt Obama te veel slagen. Hij heeft allerlei outs, heeft hij nog, uh, heeft hij nog bij de hand dat hij, uh, dat hij eigenlijk niks hoeft te doen. Maar dat de druk op de president toeneemt, uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat staat vast. Oké, okay. hartelijk dank Frank van Kopp Kappen en Wessel de Jong. Goed, en dan moet ik nu uh, iets bijzonders gaan doen. En daarvoor moet ik even van de ene microfoon naar de andere. De kwestie is namelijk de volgende. Um, zoals u weet is er volgende week een... Uh, Oranje feestje. En in de stromen geschenken die deze dagen de richting, in de richting van de toekomstige koning en zijn vrouw gaan, wilden wij ook een kleine bijdrage leveren, wij als oogpresentatoren. In de aanloop naar 30 april willen we het koningspaar iets persoonlijks aanbieden. U weet het, iedere avond zit hier een andere presentator. Ieder met zijn of haar eigen hobby's, kwaliteiten en eigenaardigheden. En vanavond is het mijn beurt. Ik mag uh, het spits afbijten. En daarom heb ik nu de gitaar van Tessa Rose Jackson mogen lenen. Want ik zou een plaatje draaien. En voor het paar. Uh, plaatje draaien voor het paar. Maar ja, als het dan toch een cadeau moet zijn, dan zing ik het liever zelf. Ik zag vorige week het interview met Willem-Alexander en Maxima. En toen de aanstaande koningin zei dat ze zelf ook vond dat haar vader bij deze gelegenheid niet aanwezig moest zijn... glimlachte ze heel dapper. Om ons te doen geloven dat ze dat meende. Een glimlach waar zoveel pijn doorheen scheemde dat ik meteen aan dit liedje moest denken. love, hurts. love, scars. love... And Mars Any heart not tough No strong Enough To take a lot of pain Take a lot of pain Love is like a cloud the light of rain Love hurts. Mm -hmm. Voor het paar. Zo, en dan nu weer achter de andere microfoon. Um, Goedenavond. Goedenavond. Ik heb uh, twee gasten inmiddels aan uh, de tafel zitten. Rob van Doorland en Jan-Paul van Soest. 75 jaar geleden namelijk publiceerde de Brit Guy Stewart Calendar... een opmerkelijk onderzoek dat hem vandaag de dag tot een van de klimaatpioniers maakt. Goedenavond, Rob Goedenavond. van Doorland. Goedenavond. Ja, klimaatwetenschapper van het KNMI. En Jan-Paul van Soest dus, milieuadviseur en schrijver van het boek... De aarde heeft koorts. Meneer Van Doorland, wat maakte Guy Stewart-Calendar tot een klimaatpionier? Nou, hij was de eerste die uh, uh, gegevens verzamelde van uh, temperatuur... 200 stations in de wereld. Uh, dat is wel uniek, zeker voor die tijd. Wat moeilijk tijd hebben we het over? We hebben het over uh, dus. ja, 75 nee. jaar geleden. Uh, <laughs> 19, voor, voor de, ja. Precies, voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, nou, Dacht hij van het over überhaupt over het klimaat na? Nou? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, nee. En Callender heeft uh, naast dat hij die gegevens verzamelde... heeft hij ook uh, CO2-gegevens verzameld uit ijs ijskernen. Uh -huh. uh, en dat gecombineerd... Uh, tot uh, een, een link tussen die twee. Hè? Dus, dus uh, het verband tussen CO2 en de temperatuur. Ja, en meneer Van Soest, waarom, waarom deed hij dat onderzoek toen eigenlijk? Want zoals gezegd, niemand was überhaupt nog met het klimaat bezig. Nou, Hij was uh, ingenieur, uitvinder, werkte aan allerlei uh, activiteiten met, met stoommachines. Uh, en hij was een verwoed amateur meteoroloog. Mm -hmm. En ja, dat is eigenlijk wel een interessante combinatie. Hij was bezig met energie en dus ook met uh, uitstoot van, uh, van CO2. Dat snapte hij. En hij was uh, vrij begenadigd naar het schijnt uh, amateur uh, meteoroloog. En dan leg je het een bij het ander. En in zijn vrije tijd heeft hij eigenlijk vooral die wetenschappelijke papers uh, geschreven. Ja, en, en hoe... Uh, heeft hij dat onderzoek nou precies gedaan? U zei al iets van ijskernen, maar hij heeft ook van over de hele wereld gegevens verzameld? Of? Ja, temperatuurgegevens. En ja, die, die zijn niet vrij beschikbaar. Dus daar heeft hij echt uh, moeite voor moeten doen om die te verzamelen. Vervolgens heeft hij uh, een methode ontwikkeld om daar een gemiddelde temperatuur van te bepalen gemiddeld over land. Uh, en dat was, daarin zag hij een temperatuurstijging. Uh, en hij herinnerde zich het werk van Svante Arrhenius... aan het eind van de 19e eeuw. Want daar was al eerder onderzoek naar gedaan. Er is al eerder onderzoek naar gedaan. Uh, Svante Arrhenius heeft onderzoek gedaan naar CO2 en de temperatuur... Uh, oh. met betrekking tot ijstijden en de warme periodes daartussen. En uh, Callender heeft voor het eerst gezien uh, het, het verband gelegd... tussen de, de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur... En uh, de stijging van het CO2-gehalte. Ja. En meneer Van Soest, dat was het voor man. U zei er al iets over. Hij was uh, een, een, een ingenieur, een, een steam-engineer, yeah, uh, yeah. zag ik. Een ja. uitvinder. Hij heeft in allerlei soorten dingen met, met uh, energiemachines gewerkt. Zelfs aan brandstofcellen. Tegenwoordig eigenlijk een hele moderne technologie mm -hmm. uh, was hij uh, bezig. Hij was de zoon van een, uh, een hoogleraar in de natuurkunde. Dus blijkbaar kreeg hij dit soort zaken met de paplepel uh, ingegoten. En ja, zo die combinatie van zijn dagelijks werk en dan 's avonds puzzelen op allerlei meetgegevens, meetstations, dat maakt hem. Uh tot een vrij unieke figuur in de, de geschiedenis ja, Was het toen eigenlijk al goed moeilijk, mogelijk om CO2 te meten? Of? Ja, vanuit uh, ijskernen. Dus uh, ja, op Antarctica en Groenland, uh, daar boorde men in het ijs. Ja. En op die manier kon, kon men zeg maar, CO2-concentraties meten. Ja, eigenlijk is dat ja. pas later, uh, vanaf 1958... door meneer Charles Keeling, heel systematisch gedaan. Die is op een, een hoge top in uh, Hawaii... Jaar in, jaar uit, dag in, dag uit is die CO2 gaan uh, meten. Mm -hmm. En vanaf dat moment begon ook wel duidelijk te worden dat uh, de toename groeide en groeide. En ja, dat is inderdaad steeds beter gerelateerd aan de temperatuurontwikkeling. Uh, ja, want uh, in 1938, toen Kelder uh, dit dus deed, was het. Was het voorkomen nieuw? Sloeg zijn uh, rapport dan ook in als een bom? Nee, nee eigenlijk niet. Nee, nee. nee, nee. Uh, het was in een tijd dat men zich ook helemaal niet, uh, geen, geen zorgen maakte over uh, klimaat en CO2. Kellender uh, heeft zelfs gezegd: uh, van ja, ik zie alleen de voordelen. Uh, meer voedselproductie. Uh, we Want kunnen het wordt misschien wat warmer, dus het gaat allemaal beter Precies, groeien, En he? hiermee <laughs> kunnen we misschien een nieuwe ijstijd voorkomen. Uh, nou, dat gaan we, gaat waarschijnlijk wel lukken als we in dit tempo het. doorgaan. En hij was natuurlijk zelf ook een fossiele brandstofstoker... Ja. Hè, met zijn technologie waar hij mee werkte. Ja, gewoon. Precies, dus Hij vond ja. het ook wel prettig misschien dat het positief was. Ja, maar goed, het geeft even aan dat men zich daar geen zorgen om, om maakt. En pas nee. in de vijftiger jaren uh, zag men ook steeds meer de nadelen... van uh, meer CO2 en, de temp en temperatuurstijging. Ja. In de ja. tijd van Calendar was het ook vooral, en daarvoor ook zeker... vooral wetenschappelijke puzzels. Mm. Ik kan zeggen, het begint eigenlijk nog veel eerder uh, in... Uh, 1859 toen uh, John Tyndall ontdekte wat de, de werking van broeikasgassen uh, was ja. en ja dan komt het een tijdje gaat het weer onder maar het wordt eigenlijk standaard natuurkunde vanaf die tijd ja maar het was gewoon een beetje het was gewoon woonde. leuk om te het, onderzoeken dat puzzels het was en verder werden ingegeven door de puzzel te verklaren waarom er eigenlijk ijstijden waren. Dat, dat werd eigenlijk slecht begrepen. Want dat zei Kellender ook, hè? dat is positief... want dan die enge gletsjers die komen ja. dan niet meer terug. Ja. Ja, ja. Dat, daar slagen we inderdaad wel, uh, wel goed in... want we stoken <laughs> de aarde middels zo warm... dat de volgende ijstijd inderdaad uh, Ik begrijp uh, dat, weg, dat uh, ik hier niet uh, met kan. klimaatseptici te maken heb. Uh, nee, is nee. nee een... Sterker nee, nog, de voor, voor mij geldt dat ik me in uh, die geschiedenis... van de klimaatwetenschap mede ben gaan verdiepen... Mm -hmm. omdat ik uh, allerlei sceptische argumenten voorbij hoorde komen inclusief argumenten als, ja, de klimaatwetenschap is nog zo jong en zo vers, dat weet nog zo weinig. En als je dan gaat kijken in de geschiedenis, dan zie je dus dat dat anderhalve eeuw ongeveer terug gaat. Ja. En te herleiden is tot eigenlijk basismiddelen, waar is uh, natuurkunde. Ja. Hoe, hoe lang uh, heeft het geduurd voordat dit onderzoek van Kellender een beetje, uh, voordat het stof er een beetje afgeblazen werd? Want het heeft een hele tijd natuurlijk gewoon eigenlijk helemaal geen ophef veroorzaakt. Nee, ik denk dat het uh, ergens in de vijftige jaren wel opgepikt is. Hè. Toen In 1957 uh, was er sprake van het internationaal geofysische jaar. Mm -hmm. uh, Jan-Paul van Soes zei al, uh, dat was ook het startpunt... om, uh, om uh, routinematig CO2 te gaan meten. Uh, en toen heeft men natuurlijk ook de, de literatuur van het verleden bekeken... Uh, op, op aanwijzingen en daarbij is... Waarschijnlijk het werk van, van Kellander wel afgestoft. Ja. Ja, ja. Hij is zelf wel actief gebleven overigens. Ik heb ontdekt oh ja? inmiddels dat er een stuk tien artikelen... wetenschappelijk van hem zijn verschenen. Allemaal wat variaties op dit uh, thema. De laatste dateert ook van 1961. Dan heeft hij eigenlijk zijn artikelen van uh, 1938 nog eens eventjes dunnetjes overgedaan. Aha. Met meer meetstations en wat langere perioden. En kwam tot, tot ook wel weer vergelijkbare bevindingen. En recent is door een paar uh, ja, moderne klimaatdeskundigen nog ja. eens even opnieuw gekeken. Van, ja, had die kalender had die het nou inderdaad bij het rechte eind? En zijn temperatuurreconstructies blijken behoorlijk te kloppen met wat je tegenwoordig met moderne computers en enorme makkelijke dataverwerking ook boven tafel krijgt. Ik zag een grafiekje inderdaad, uh, wat, wat, wat eigenlijk gewoon helemaal parallel loopt met, met de meest recente uh, inzichten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, de, de, de fluctuaties zijn iets kleiner. Ja. Uh, Bij Kellander. Maar het, het loopt uh, helemaal in de pas. Dat ja. klopt. Ja. Maar dat is toch heel, heel knap dan eigenlijk. Of niet? Dat, dat vind ik wel ja. Wat hij toen ja. gedaan heeft. Dat vind ik echt pionierswerk. Ja, ja ik vind het absoluut bijzonder. Ook omdat uh, na uh, Arrhenius werk. Uh, rond uh, 1900. Uh, omdat iedereen zei. Ja, nou, er zijn allerlei andere uh, ingewikkeldheden in het klimaatsysteem. Vergeet die CO2 nou maar eventjes. Mm -hmm. Dus dat raakte eigenlijk uh, wat ondergesneeuwd. Iedereen dacht, ja, waterdamp-effecten zijn veel groter dan dat van CO2. Um, en bovendien dacht iedereen ook in die Want tijd... Want waterdamp houdt juist de, de, de warmte tegen, een, hè, een van beetje warm. Ja ja, ja, ja. En hier zei, ja, dat, dat is een veel groter effect dan CO2. Dus achter het beetje CO2, uh, de verbanden met die fossiele brandstoffen werden niet zo gelegd. Dus eigenlijk is, is een jaar of 30-40 is dat idee wat Arrhenius propageerde... van een verband tussen CO2 en de warmtehuishouding... is gewoon eigenlijk uh, niet uh, actueel geweest. Nee. En de verdienste van Callender is dat hij dat weer... ergens uit uh, de oude dozen van toen heeft uh, opgediept. Mm -hmm. En opnieuw maar voor een beperkt uh, gezelschap... maar weer uh, aanhanger heeft gemaakt. Ja, ze, zei het dat hij dus nog dacht dat het, uh, dat het goed voor ons was. Ja. Um, meneer Van Doorland, wat zou hij vinden... van de huidige klimaatdiscussie, denkt u? <laughs> nou, ik denk dat hij zich uh, kranig zou verdedigen tegen, tegen dit soort sceptische geluiden. Ja, ja, ja ik denk dat hij... Uh, heeft goed doorgehad uh, wat er speelde. Ja. Uh, en in feite is dat beeld uh, in de loop der jaren alleen maar versterkt. Ja. ja. En dat deed hij toen al. Aan het eind van dat artikel... is een soort, soort samenspraak, een soort review bijna met een aantal hoogleraren die ter plekke reageren op dat uh, artikel. Want het werd toch wel in wetenschappelijke ja, ja, ja, kringen besproken ja, toen. Ja, ja. Oh, ja. En maar de, de commentaren van degene die er naar keek, die werden ter plekke in datzelfde tijdschrift uh, gepubliceerd. Uh -huh. En daar zie je ook een beetje de stand van denken toen. Ja, ach, het zijn wel de natuurlijke variaties. Nee, zegt Callender, dat lijkt er toch niet op. Uh, misschien kloppen de metingen niet. Nou, ik heb toch wel mijn erge best gedaan... om het beste boven tafel te halen. Dus toen was er eigenlijk al... maar toen zat de wetenschap zelf natuurlijk in die... Uh, en terecht en altijd in die sceptische uh, modus. Ja. Alleen die argumenten zijn toen uh, en hebben de tand destijds uh, overleefd. Alleen het gekke is dat je nu nog een aantal sceptische kringen dezelfde soort argumenten, waarvan we nu weten dat ze niet meer deugen, ja. ziet herhalen. En maar. hij was koppig genoeg om zich nu in ieder geval ook niet weg te laten duwen. Dat denk ik. Ja. Nee. Goed, heel hartelijk bedankt. Fascinerend verhaal over Guy Stuart Callender, Rob van Doorland en uh, Jan-Paul van Soest. Het is vijf voor twaalf. Ja. Heeft burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan al last van slapeloze nachten nu de troonwisseling dichterbij komt? Dat vraagt iedereen me, zei hij vandaag. Maar ik slaap binnen zes seconden in. Aan de telefoon hebben we neuroloog Hans Hamburger, slaapdeskundige en hoofd van het Amsterdam Waak Slaapcentrum in het Ziekenhuis. Goedenavond, meneer Hamburger. Goedenavond. Fijn dat u nog even wakker gebleven bent voor ons. Um, kan dat in zes seconden inslapen? Ja, wel niet. <laughs> Nou, hartelijk dank, die hamburgers. Nee, maar is het, is het normaal dat dat zo nou, snel het, gaat? Uh, het, laat we zeggen, de overgang van waak naar slaap is uh, heel scherp. Dus uh, je kan zomaar in slaap vallen. Ja. En als iemand dus uh, heel goed zijn werk en zijn privéleven kan scheiden... en niet uh, gaat zitten piekeren over dingen die je toch niet op dat moment kan oplossen... dan uh, je hoofd, maakt je hoofd leeg, dan kan je slapen. En ja. dan, uh, dat is cool. Het <lacht> ja, ja, hoofd is koel ja, cool. ja. en, uh, en het lichaam koel en dan kan je slapen. En dat is uh, eigenlijk waar het over gaat. sommige ja. maar... mensen doen dat niet. Die gaan piekeren en die blijven dus daar maar doormalen. En die kunnen zich dit soort dingen niet voorstellen, maar uh, het kan wel. Ja. Dus het is, het de heer van een... de Laan heeft mij dus niet nodig. Nee, het is... <svogel> nee, dat in ieder geval niet. En het is dus een teken dat de, de burgemeester buitengewoon goed met druk en, uh, en spanning om kan gaan. En zijn hoofd leeg kan maken. Absoluut, want als hij gaat zitten piekeren over wat er allemaal kan gebeuren, dan lost dat niks op nee. en het verbetert niks. En uh, hij is alleen maar slapeloos, de... zodat als er werkelijk iets kan gebeuren, het, uh, geen goede reacties ontstaan. Dus, want dan is hij weer te moe uh, ja, omdat goed. hij niet geslapen heeft, ja. Precies. Ja. Stel, stel dat hij nou de komende dagen toch een beetje in de stress schiet en gaat piekeren, wat raadt u hem dan aan? Wat helpt dan eigenlijk? Nou, ik denk dat, niet dat hij dat doet. Ik bedoel, hij heeft een vak van burgemeester en daarin die, ja. is hij, uh, heeft hij wel vaker te maken met dit soort uh, zaken. Maar hij heeft één zwak momentje. Wat moet hij doen? Nou, uh, ja, uh, zorgen dat hij gezellig blijft. Hmm. En dat moet hij goed. En uh, het belangrijke voor je, is die hij uh, wil slapen en dat ook snel wil doen. Is ook om uh, dit voorbeeld aan te nemen. En wat vaak helpt is uh, voor het slapen gaan zorgen dat je een beetje warm doucht. Aha. En dat je van binnen afkoelt. Oké, okay, dus juist niet warme melk gaan drinken. Nee, warmte van binnen is niet goed. Warmte okay. van buiten is wel goed. En je ziet heel vaak dat mensen het prettig vinden om met een uh, kruid naar bed te gaan. Of onder een warme deken te liggen. Het moet niet te heet zijn in je slaapkamer. Ook niet te koud. Maar warmte van zeg maar de... Je handen en je voeten, en je, dat is goed. En afkoelen moet je van binnen. Goed. Heel nou. leuk, want morgenochtend om kwart voor twaalf promoveert iemand daarop. Oké, okay. en toch moet ik u nu gaan afbreken, want uh, de tune loopt al... en zometeen is de uitzending klaar en dan uh, gaan al onze luisteraars slapen. En ik moet nog even zeggen dat morgen bijna het debuut is... van onze nieuwe presentator Herman van Brazant.